in Kennemerland <telling> was dat met Christmas Through Your Eyes. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. En goedemiddag, welkom hierbij. Een nieuwe Zondag in Kennemerland. Het is vandaag zondag 19 december 2010. Nog even, het is kerst. en ja, Daarna gaan we alweer het nieuwe jaar in 2011... Maar natuurlijk eerst hier nieuws en actualiteiten bij Zondag in Kermeland. Nou, zometeen hebben wij uh, nieuws omtrent uh, volleybal. Er wordt namelijk gevolleybald tussen de feestdagen in Haarlem. En dan heb ik het over het Zeeuw Café Wintertoernooi. Nou, wie daar uh, meer over wil weten, blijf dan luisteren. Rond kwart over twee, tien voor half drie, uh, komt uh, hier iemand over in de uitzending om er van alles over te vertellen. En rond de klok van kwart voor drie, dan uh, gaan we het hebben over wat er niet gaat plaatsvinden. De Haarlem Basketball Classic, uh, ja, hij zou plaats hebben uh, dit, uh, dit jaar en begin volgend jaar. Maar ja, helaas, wegens uh, vooral financiële redenen, uh, kan de week niet doorgaan, de Classic kan niet doorgaan. En aan de telefoon hebben wij zometeen Frank Voskoulen, die hier alles over kan vertellen. Natuurlijk hebben we nog het regio weer en het nieuws hier bij Zondag in Kennemerland, Maar nu eerst Anastasia met Cowboys en Kisses.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 Yes. Nou, Anastasia met cowboys en kisses hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Ja, volleyballen tussen de feestdagen. Het kan allemaal. Want ja, we eten natuurlijk en drinken enorm, uh, waarschijnlijk rond de feestdagen. Maar we kunnen ook nu gewoon wat sportiefs gaan doen. Nou, wanneer? Op dinsdag 28 december in de Spaardenhal wordt een recreatievolleybaltoernooi georganiseerd. En dat heet het zeelcafé Wintertoernooi. En aan de telefoon heb ik Willem Roosen. Willem, goedemiddag. Willem, goedemiddag. Ja, hallo. Hallo, oh, sorry, ik hoorde je eventjes niet zo goed. Uh, ja, jij bent onder andere van het uh, toernooi, toch? Ja. Uh, kan je me iets meer vertellen over het recreatietoernooi wat georganiseerd wordt? Ja, precies. Het wordt georganiseerd door uh, Martin van der Storm. en zijn vrouw. De uh, beheerders van de horeca van de Spijnhal. En omdat ik dan wat ervaring heb met het recreatieve volleybal, mag ik. Uh, het wedstrijdschema samenstellen en ik help een beetje met uh, nou ja, de PR en dat soort. Want waarom dat... wordt dit uh, juist gehouden tussen de feestdagen? Door? Omdat de zalen leeg staan. Oh, dus niet om maar uh, mensen wat meer... Nou ja. Uh... ja, weet je, de competities, en de, het, het houdt allemaal zo rond 15 december op. En dan begin je zo 8, 8 januari, ze zaten dat, geloof ik de week daarna weer, dus er ligt zo'n maand. Uh, ...kun je even niet sporten. Er wordt heel veel recreatief gevolleybald in de Spanienhal. Eén uh, keer in de maand heeft de Nefobo hier... Uh, ...competitie recreanten... ...die dus over de, op basis van een heel seizoen... Uh, ...een sterkste en een minder sterke uh, opleveren. En twee keer in de maand, één keer op een maandag en een woensdag... ...zijn hier toernooien... Uh, Eenmalig, je kan er s'avonds een potje bitterballen winnen of een lekker bitter garnituurtje als je, als je drie wedstrijden of vier wedstrijden verder gewonnen hebt. En dan ga je weer naar het volgende toernooi. En toen dacht Martin van, weet je wat, we doen uh, zo tussen de feestdagen als iedereen, wat je net in je aankondiging al zei, uh, zijn buikje vol heeft uh, en zich voorbereidt op de volgende hapjes. Uh, doen we nog eens een toernooitje. En dat vond meteen veel belangstelling, we hebben al twaalf inschrijvingen. Oké. Okay. En ga er maar vanuit dat je met twintig met teams uh, het ideale toernooi hebt, om het zo maar te zeggen. Ja, je zegt net Martin. Um, ja. Je bedoelt Martin van de Storm. Hij van is, de Storm, ja. Want hij is een van de... Van de uh, nee, hij is de ondernemer van het Zeeuwcafé. Uh, het dat is het horeca gedeelte van de Spaarnehal. Oké, okay, op die manier, ja. En je zegt twaalf uh, inschrijvingen. Je bedoelt daarmee twaalf teams? Twaalf teams hebben we al ingeschreven, <lacht> ja. En twintig is het uh, meest... Uh, Oh ja, uh, het meest dat... prettige voor het schema? Nou ja, dan heb je vier pools van vijf. Uh, maar met twaalf teams kunnen we ook heel goed spelen hoor. Maar er is gewoon nog ruimte uh, uh, om dat wat uit te breiden. Oké, okay, nou zometeen nog eventjes meer over uh, de inschrijvingen. Want het is dus dinsdag 28 december en het is ja. vanaf zeven uur. Ja, het begint s'avonds om zeven uur en we hebben de zaal tot elf uh, tot uur. Maar... En ja, dat hangt dan weer van het aantal teams af. Doe je wedstrijdjes van 14 minuten, 16 minuten, half competitie, heel competitie. Dat is allemaal maar net uh, hoeveel inschrijvingen er zijn. Uh, daags voor de kerst dan sluiten we zeg maar de inschrijving. Dan hebben de mensen met de kerst het uh, in huis. En uh, zijn er nog bepaalde criteria uh, waar teams aan moeten voldoen? Ja, het allerbelangrijkste interest... is. En dat heeft met het recreatieve karakter te maken dat er altijd twee dames in het veld moeten staan. Dus je speelt met vier eren, twee dames. Je team mag uit tien mensen bestaan, dat maakt op zich niet uit. Maar in het veld moet altijd twee dames staan. We zijn qua uh, toepassing van de spelregels iets strenger op, op, op uh, risico's van, uh, van, uh, van blessures. Dus je mag met recreatieve volle helemaal niet aan het net komen en absoluut niet met je voet over de lijn. Nou, dat werkt fantastisch. En wij doen om te voorkomen dat je een hele goede serveerder he hebt. Die een, uh, een serie van 10, 12 punten achter elkaar uh, slaan, houden wij altijd aan. Na drie geslaagde services op rij, moet het team doordraaien en gaat de volgende speler serveren. Oké, okay. en dat bedoel je met een recreatief? Uh, het moet wel leuk blijven. Ja, je, uh, competitiespelers doen hier uh, bij voorkeur niet aan, uh, aan mee. Dus. Uh, geen harde klappen in de drie meter. Geen rode, rode polsen van, van, van de harde klappen die je op moet vangen. Gewoon gezellig. En als je uh, een volleyballer moet heel kort contact contacten met de bal. Nou, hier kan dat allemaal wat langer. Weet je. Het, uh, uh, het moet nog sportief blijven. Maar uh, ja, het gaat echt om het spelletje en niet om, uh, om de knikkers of, uh, of, of de resultaten. Om het zomaar te zeggen. Um, waar en hoe kan een team zich inschrijven? Het team kan zich inschrijven bij, uh, bij, Martin, bij Martin van der Storm van het Zeelcafé. Dat kan uh, bij voorkeur per e-mail. Zal ik je het e-mailadres geven? Ja, graag. Ja, dat is info apestaartje Allemaal aan elkaar? Ja, dat allemaal aan elkaar. Dus info at of anders uh, per telefoon, uh, als je wat wil weten. Uh, wil je die nummers ook uh, weten? Ja, ik zie ook het. Weten? Uh, ja? Tuurlijk. Het, het vaste nummer is 023-533-2055. Of het mobiele nummer 06 5149566. Hebben jullie nog een website waar dit op na te lezen is? Uh, op dit moment staat het niet op de website. Maar ik ga zorgen dat het vanavond op www.zeelcafé.nl komt te staan. Okay, dus Martin ik... fluistert mij nu net in. Het staat er al op. Oh, het staat erop mooi. Ja. Dus iedereen die, uh, ja, die nog net even geen pen en papier heeft kunnen pakken en wel mee meedoen. Vanavond, of in ieder geval, het staat het op de site www.zeelcafé.nl voor meer informatie en voor inschrijving. Ja, absoluut. Want is er nog inschrijfgeld of is het gratis? Ja, nee, het kan niet helemaal gratis. Dat, dat is helaas uh, uh, niet mogelijk. Het team betaalt 25 euro. Uh, nou, dat is op zich niet veel. Als je met zijn tiende bent, is het 2,5 euro uh, uh, de man... En dan krijg je niet alleen het volleybal, dan word je welkom geheten met, het is nog niet helemaal zeker, maar uh, waarschijnlijk een kopje uh, soep. En uh, door de avond heen dan gaat er eens een schaal met, uh, met wat lekkers rond. En we hebben hier altijd de gewoonte bij de recreanten dat er na het toernooi een prijsuitreiking is waar je dan geen prijs uh, krijgt, maar waar je ook weer gefetteerd wordt uh, met, uh, met wat lekkers. En we hebben een. Uh, hoe noemen we dat? Uh, een, trof... een, een Een winterse verrassing. Uh, uh, Waarbij ja, je moet denken, misschien zo tegen een nieuw maar oliebolletje. Of, uh, of wat ook. Maar eigenlijk is dat nog niet helemaal goed nagedacht. Maar de mensen worden voor, voor de heel goed verwend uh, op zo'n avond. Oké, okay. nou in ieder geval uh, Willem, uh, heel erg bedankt voor jouw toelichting. Uh, mensen kunnen zich nog inschrijven voor het uh, ja, Zeelcafé-wintertoernooi ja. uh, op www.zeelcafé.nl. ook voor meer informatie. Ja. En uh, ja, de Spaarnaal, gelegen dus bij het winkelcentrum Schalkwijk aan de Vierkaarsseplein, ja. toch? Het is Vierkaarsseplein, dat is uh, uh, achter, het achter het parkeerterrein van het winkelcentrum. En daarom kan je je volle parkeren uh, op die dagen, want het hele parkeerterrein is uh, tot onze beschikking. Oké, okay, prima Willem Rozen, dankjewel. En in ieder geval veel plezier op dat moment. Heel graag gedaan en een fijn programma verder. Het nieuws rondom Zandvoort, Bentveld en Bloemendaal hoor je op zondagmiddag van 2 tot 5. Zondag in Kenemmerland. Tell me how you feel. Did the hard work ever heal? Is leaving you behind? You must remember this. There's nothing left to miss. If you keep it inside. Walk in the sunlight. tender Was Kane met Sanne van Gun hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Het is inmiddels half drie. Uh, ja, normaal gesproken uh, lees ik nu natuurlijk wat uh, tussenstanden voor. Of uh, welke wedstrijden er gaan beginnen. Heb ik het over voetbal. Maar zoals uh, je, je ziet als je buiten bent of naar buiten kijkt. Het uh, sneeuwt enorm. Dus ja, uh, geen, geen voetbal uh, vanmiddag. Dus dat betekent dat de wedstrijd Ajax feyenoord uh, die om half één was gepland. Ook niet door is gegaan. De rest was sowieso al afgelast. Maar deze wedstrijd dus ook. Gaan we even kijken naar het weer. Want ja, dat is natuurlijk de reden waarom zoveel is afgelast dit weekend. Nou, het is nog uitermate koud. En uh, ja, de temperaturen liggen hier uh, in Zandvoort en in omgeving rond de min 6. Nou, dat komt vooral ook door de, door het, uh, door de wind. Nou, verder ja, uh, soms is er uh, zon. En soms wat een, uh, bewolking, maar het, het schijnt een mooie dag te worden om een boswandeling te maken en te genieten van de vrije taferelen. En in de avond blijft het helder en s'avonds gaan we al heel snel naar een, uh, ja, naar een uh, vriespunt van min 12 gelden. Uh, 12 graden en ook hier geldt hoe langer het helder blijft, hoe kouder het wordt. Nou, het wordt ook weer verwacht dat, uh, dat de winter echt wel uh, weer uh, aanklopt hier bij de deur. En dat de bewolking zal toenemen en de temperatuur loopt op richting min 8. Nou, wat er vanaf woensdag gebeurt is nog wel onzeker. Maar uh, we kunnen eigenlijk wel stellen dat we een 100% witte kerst krijgen. En in het slechtste geval gaat het vanaf woensdag 1 of 2 graden dooien. Maar dan blijft het s'nachts nog vriezen. Um, nou, ik zou zeggen, wil je meer weten over het meer weer? Kijk even op www.weerbericht-online.nl. Dus www.weerbericht-online.nl. Daar kan je meer zien en lezen over het weer van vandaag en de, natuurlijk de komende week. Kijken we nog even naar uh, vooruit. Duiken voor de nieuwjaarsduik, Nou, dat gebeurt hier natuurlijk ook op Zandvoort. En wanneer? Natuurlijk op 1 januari. Uh, nou, dat is alweer de 51 ste editie van deze nieuwjaarsduik. En met zo'n 1500 deelnemers zal de tweede duik van Nederland... ook dit jaar weer rond 2 uur starten bij Strandpaviljoen Take 5. Uh, dat is aan de boulevard Paulus Lood nummer 5. Nou, dit jaar heeft de organisatie het Thomashuis in Zandvoort... voor verstandelijk gehandicapten als goede doel gekozen... Nou, deelname is gratis, maar de aanmelden voor de duik kan je op doen op www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl Dus www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl Zometeen gaan we praten met Frank Voskuilen waarom de Haarlem Basketball Classic niet doorgaat dit jaar. Uh, maar nu eerst muziek hier uh, bij CFM Zandvoort en AB Radio. MUZIEK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 was dat met tranen gelachen. Het is vijf over half drie bij CFM's antwoord. We gaan nog even kijken naar wat voetbaluitslagen van afgelopen vrijdag. Uh, de wedstrijd Twente tegen Heracles Almelo is afgelast. Uh, dus die, daar hebben ze niet gespeeld. Maar zaterdag stond er toch een viertal wedstrijden op het schema. En die zijn ook gespeeld. Uh, Heerenveen nam het thuis op tegen de Graafschap. Daar werd veel gescoord. Daar werd het vier tegen nul. Nak Breda speelde tegen Vitesse, daar werd het gelijk 1 tegen 1. Excelsior speelde thuis tegen FC Groningen, daar bleef het 2 tegen 2. En ADO Den Haag won thuis van Willem II met 2 met 2-1. Nou, ik zei het al vanmiddag, de wedstrijd Ajax-Feyenoord is afgelast. Deze zou om half 1 beginnen. Maar op dit moment is er toch nog één wedstrijd die doorgaat. En dat is de wedstrijd PSV tegen Roda JC. Nou, het is half 3 begonnen, dus op dit moment uh, is de uh, stand nog 0-0. Verder zijn wel dus de wedstrijden AZ tegen NEC ook afgelast en VVV Venlo tegen FC Utrecht. Nou, we kunnen u dus op de hoogte houden van de wedstrijd PSV Roda JC op dit moment dus nog 0 tegen 0. You, with your and you what to do. in case happiness found you, can't you see that it's all around you so follow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 Nieuws rondom Zandvoort, Bentveld en Bloemendaal hoor je op zondagmiddag van 2 tot 5. Zondag in Kennemerland. My Dancing with Tears in My Eyes van Ultra Fox. En uh, we kijken eventjes snel naar uh, de tussenstand bij PSV tegen Rode JC. Want uh, ja, de wedstrijd is nog geen uh, 10 minuten koud of er is al gescoord. PSV staat voor met 1 tegen 0. Than I hope. Het was Billy Joel met The Longest Time. En ja, ik zie hier op de website the day after. En het besef dringt bij menigeen door. Want de organisatie heeft woensdagmiddag een persconferentie, uh, ja, uh, hoe noem je dat? een persconferentie gegeven. En dan gaat het over de Haarlem Basketball Classic. En ja, deze zou dit jaar nog weer gehouden worden in Haarlem. Maar voorzitter Frank Voskuilen, het gaat toch niet door hè? Nee, nee, een kleine correctie. Het was donderdagmiddag. Oh, maar, pardon. Uh, uh, het was uh, afgelopen zondag dat we uh, uh, problemen hoorden uit Israël. En, um, en toen zijn we maandag bij elkaar gekomen en, uh, om te kijken hoe het ervoor stond. Toen hadden we al, en dat had ik jou al, al verteld, een reserve van uh, uh, uit Servië. Goed, ja, Novi zat toch? Ja, ja. En, um, en toen... Um, toen gingen we nog eens even kijken naar, uh, naar hoe, hoe, hoe, het, hoe het er allemaal voor stond. En toen bleek ook nog België wat twijfelde. <coughs> ook nog af te haken. En toen keken we naar de situatie van, um, van de sponsoring. Dat was niet best. Dat, uh, dat wisten we. Maar we, wij, wij gokken nooit zo op sponsoring. We gokken vooral op recetten Maar ja, dan moet je toch het uh, tekort van de recetten gaan compenseren met de, met de sponsoring. En ook of tekort van sponsoring compenseren met resetten. En ook dat leek uh, te kunnen, waar het niet, dat je wel aan het begin van het to toernooi behoorlijk in liquiditeitsproblemen komt, omdat de reset natuurlijk pas later in de week op gang komt en aan het begin van de week je de rekeningen moet betalen. En dan kan je voor onverkwikkelijke zaken komen van mensen die hun spullen toch niet leveren of ploegen die hun geld moeten krijgen en niet spelen. En dat vonden we een te groot risico om het uh, door te zetten. Ja, want uh, je bedoelt dus dat het geld van de bezoekers, zeg maar, door wordt gevloeid naar, uh, naar uh, ja, zeg maar, het toernooi. Maar je weet ja. inderdaad nooit zeker inderdaad, uh, of, of je daar genoeg ah. geld vandaan krijgt. Nee, kijk, wij hadden, we hadden uh, onze recette begroot op 70.000 euro. Terwijl we nooit minder dan 100.000 euro in hebben gehad hadden zitten. Uh, maar, uh, uh, en de, de, de sponsoring was zo'n 25.000 euro minder dan verwacht. Dus je zou zeggen, neem het risico, waar het niet, dat je ook natuurlijk pas je rekening kan betalen als je het geld binnen hebt. En er zijn mensen die willen toch vooraf hun geld zien en dan krijg je van die onverkwikkelijke toestanden. En die, dat konden we niet overbruggen. En ja, je, je zei, het begon al met, uh, met het team uit Israël. Wat waren die problemen dan? Waarom wilden ze niet komen? Nee, zij wilden wel komen. De tegenstander waar ze het uh, competitiewet tegen hadden, wilde ook wel graag komen. Alleen uh, het, het probleem was, dat ze hadden, uh, en de bond was akkoord. Alleen het probleem was, uh, ze hadden een live televisiewedstrijd. En de televisie weigerde om dat een week later ook te gaan doen. Ja, en dat gaat dan zoveel geld kosten, daar kunnen wij niet tegen op. Oké, okay, nee, dat uh, begrijp ik helemaal. Uh, ja, en dan komt, uh, dan komt het moment van uh, afwegen, van gaan we door ja. of gaan we niet door. Uh, ja. ik, ik zag nog, ver... er zijn nieuwe ontwikkelingen, dat was uh, rond half twee op die dag, ja. op die donderdag. Mocht ja, het opnieuw? Ja. Wat was dat? Nou ja goed, op een gegeven moment, uh, kijk we hebben eerst uh, heel goed overleg gehad met de gemeente Haarlem. Van wat kunnen we nou nog doen en wat is nog verantwoord voor de gemeente om te doen. Um, nou, dat, de, de, toen zei de gemeente nou we kunnen wat doen als er andere partijen nog wat meedoen. Die hebben we ook nog even benaderd. In eerste instantie leek het er niet op. Dus toen hebben we om twaalf uur op de knop gedrukt. Van, um, ja jongens, uh, het is over en uit. En dan opeens komen de mensen van, ja we willen toch wel wat doen. Ja, en dan, dan, dan ga je natuurlijk in uh, nog even in beraad. Maar dan blijkt dat toch tegen te vallen. Dus uh, ja, toen hebben we toch de, de, het, het stervensproces maar doorgezet. Ja, het lijkt me verschrikkelijk om de knoop ook zo laat te moeten doorhakken. Ach, ach, ach slapeloze nachten. Ja. Slapeloze nachten vanaf vanaf vorig weekend. Want hoeveel uh, vrijwilligers gaat het er om die, ja, die ook hart en ziel en hart en zaligheid in dit toernooi hebben gestopt? Ja, 130, uh, 130 mensen en, uh, ja, en een kennengroep. Uh, nee, het waren emotionele bijeenkomsten hoor. En uh, ja, we moeten de volgende week nog een keer bij elkaar komen. En uh, misschien om elkaar ook een beetje te steunen, maar ook om te zorgen dat we het goed communiceren en uh, regelen. Maar, uh, en, en de afwikkeling goed doen. Maar nee, dat is geen, dat is geen pretje. Nee, dat kan, dat, kan ik, uh, dat kan ik begrijpen. Maar is er, is er misschien hoop voor de volgend jaar? Uh, nou, ik heb uh, wat mij betreft is al uh, er moeten wonden gebeuren. Willen we uh, willen we dit nog doorzetten. Want uh, op, op deze manier met een met een kleine, particuliere stichting uh, zo'n groot evenement opzetten, is toch te riskant. Dat, dat hebben we nu ook wel gezien. Dus. Uh, we gaan het alleen maar doen als er iets heel bijzonders gebeurt... en garanties vooraf heel duidelijk zijn. Ja, want, maar wat mij betreft zal dat... Uh, ik verwacht niet dat dat gebeurt. Maar ja. je weet nooit. Nee, want uh, in een vorige interview had je het ook over andere steden. Ja. En misschien dat uh, daar de gemeentes wel over de brug kunnen komen, eventueel. Ja, maar Haarlem was ook nog niet zo slecht voor dit jaar. Maar uh, we hebben het inderdaad over andere steden, ja. En uh, daar, Ja... Uh, uh, yeah. Maar goed, die, hebben, die, kijk, die, die teren op onze naam en ons, ons, uh, ons merk. Uh, maar ik denk dat ons product nu toch wel een beetje in de rangorde gezakt is hè, door zoiets. Ja, dat, uh, dat, dat kan ik me heel goed uh, begrijpen. Ja. Nou Frank, in ieder geval heel erg bedankt. Frank Vossen-Kuilen ja. eventueel voor uh, deze toelichting. En ja. ja, heel veel sterkte toch nog de komende tijd. Ja, dankjewel. We zijn aan het verwerken. Oké, okay, dankjewel Frank Voskuilen hier bij CFM Zandvoort en AB Radio... over het feit dat de Haarlem Basketball Classic dit jaar niet doorgaat. Uh, nou, van uh, iets minder nieuws, fijn nieuws naar iets uh, vrolijkers nieuws... want uh, om mij heen staat hier een heuse... nou, wat is het? Uh, een levende kerstal, hè? Uh, kan ik het zo melden? Uh, ja, wie, wie willen er eventjes voor de microfoon komen? Want ik heb hier allemaal mensen die verkleed zijn... Ik zie een aantal koningen. Uh, mensen moeten worden naar voren gedrukt. Wie wilde wat zeggen? Ja, hallo. Wie hallo, benen... hallo. Ik ben Martin Draaier. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie bent u? Martin Draaier. Ik bedoel, wie stelt u voor? Dan moet ik. Oh, dat moet ik eventjes <laughs> aan uh, mijn collega's vragen. Dat is even Oh, een van de herders hoor ik achter mij. Een van de herders, ja. een van de herders. Goh, wat zien jullie er allemaal prachtig uit? Je, echt de drie de drie. Nou herders, ik zie, ik zie drie uh, de drie koningen, sorry, bedoel ik. Een, een engel. Uh, ik zie iemand met een foto te stel. Oh, de... <laughs> is dat Maria? Ja. Oh, dat is Maria. Nee, vertel even. Wie, wie kan er wat vertellen hier over deze kerststal? Wat gaan jullie doen? Wie wilde wat zeggen? We gaan een uh, rondje dorp maken. En uh, vervolgens uh, gaan we naar Café Oomstee toe. Daar hebben we een levende kerststal. Uh, kom komt wat uh, kluwijn bij kijken. En we gaan er gewoon een gezellige middag van maken. Oké, okay, want uh, jullie lopen de hele middag hier dus rond en dan terug naar Café Oomstee? Ja, dat in klopt. De dat klopt ja. Dus oh. we gaan uh, nu even het centrum in. En uh, gaan we kijken of we daar wat leuks kunnen verzieren. Gaan jullie nog zingen? Dat gaat zeker gezongen worden, ja. Oké, okay. en hoe komen jullie op het idee om deze kerst al zo neer te zetten? Ik, ja, dat is uh, iemand. Er kruipt nu weg. De kruipt de iemand de weg. weg. Oh, dat is iemand met een. Uh, met een oh, wat heb jij nou aan? Een zonnebril. <laughs> Was dat toen ook al in die tijd? Ogen. Oh, hij blast van zijn ogen. Oké, okay. ja. maar wie heeft dit georganiseerd dan? Ian is, uh, Ian is de grote ja. brein erachter. Oké, okay, uh, is het alleen vandaag of ook nog volgende weken? Nee, nee, vandaag meer zat. <laughs> vandaag meer, ja het is, het is natuurlijk koud hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, en we moeten de kleding terugbrengen. Oh, ik hoorde hier achter me iets. Wat zeg je? Oh, je moet de kleding terugbrengen. Ja. Oh ja, ja, ik neem aan dat jullie hier niet uh, normaal op zondag uh, door het dorp lopen. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier. Dankjewel. En uh, nou, probeer mensen ervan te overtuigen dat, de, jullie, uh, dat ze even naar jullie toe moeten komen. Ik zal, het, uh, ik zal het de komende paar uur ook nog eventjes uh, vermelden. Uh, de levende kerst zal dus in Café Oomstee. Ja. Klopt. Ja. Aan de, in de Zeestraat. Aan, Aan de Zeestraat. Aan de, de Zeestraat. Ja. En uh, tot hoe laat? Nou. Tot no. sluit. Tot sluit? Hoe laat is sluit? <laughs> nou, nah. het zal wel tot een uur of zes zijn. Een uurtje of zes? Ja, ik hoor de souffleur. uurtje of zes? Ja. Oké. Okay. Nou, heel veel plezier in ieder geval en uh, succes in deze kou. En uh, daarna natuurlijk in de levende kerstal Is daar een heater? Nee, of is, is geen binnen? heater. Nee, we gaan het gewoon lekker uh, puur natuur doen. Oké, okay. elkaar lekker opwarmen. <laughs> <laughs> nou, jullie zijn met een uh, grote groep, dus dat zal uh, denk ik wel goed komen. Martin, dankjewel. Graag gedaan. En uh, jullie ook allemaal uh, bedankt voor de komst even naar uh, de studio. Dus uh, is iedereen benieuwd over hoe ze eruit zien, want ze zien er echt fantastisch uit. Dat kan ik helaas nu niet laten zien. Want uh, ja, dit is uh, radio. Maar goed, kijken kan dus op de bij de levende kerstal bij Café Oomstee uh, aan de Zeestraat. Nou, ik zie het is alweer bijna drie uur. Dus we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van zondag in Kennenbrand. En uh, ja, hoe kan je dat dan beter afsluiten dan met een, een mooi nummer, een mooi kerstnummer. Wham! met Last Christmas.